7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij Grauw in Friesland hebben 150 vaste bewoners van een recreatiepark en een eilandje het advies gekregen om te vertrekken vanwege het hoge waterpeil. Vooral het eilandje wordt door het water bedreigd. Elders in Friesland hebben dijken het gehouden. Uit voorzorg werden vanmiddag een paar polders onder water gezet om kanalen en sloten te ontlasten. Hetzelfde gebeurde in Groningen. Alleen rond het Lauwersmeer kunnen nog problemen ontstaan. Zandzakken hebben het water tot nu toe tegengehouden. Maar de vrees bestaat dat stukken land alsnog onderlopen. Het slechte weer zorgde ook in Zuid-Holland voor problemen. Zo liep het water in Dordrecht en Vlaardingen op enkele plaatsen over de kade... en werd er containeroverslag in Rotterdam gesloten. Het KNMI heeft inmiddels de code oranje voor extreem weer ingetrokken. Het smallebergvirus is nu vastgesteld bij 41 Nederlandse veebedrijven... zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen vrijdag stond het teller nog op 27. Het virus veroorzaakt ernstige misvormingen bij jonge dieren...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 Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag was ook een aanrijding. Dat was bij Hoogmade. Tussen Hoedevarensveen en Hoogmade staat nog 4 kilometer file. Maar de weg is daar weer vrij. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Tussen knooppunt Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer. 4 kilometer door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven. Of zomaar een toespraakje op een bruiloft. Overtuigend presenteren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 Op Nederland 1. Dit is Radio 1. De NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Onze gast is een jonge pianist die in 2010 de muziekwereld versteld deed staan... omdat hij als hoogste Nederlander eindigde bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar dan begint het pas. En begon hij, Want hij heeft inmiddels een uitnodiging binnen als solist bij het Concertgebouworkest... en op de valreep verscheen vorig jaar... Zijn debuut-cd. Hier is Hannes Minnaar. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van Donderdag 5 januari... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En u kunt ons bereiken via onze website radiokunststof.nl. Dan gaat u naar het gastenboek en dan laat u daar uw vraag op, of opmerking... voor Hannes Minnaar achter. Hannes, welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Uh, er staat hier een vleugel. Uh, en niet zomaar één, echt een hele mooie. Maar ik heb me laten vertellen dat jij je daar niet aan waagt vandaag... omdat je met je hoofd ergens anders mee bezig bent. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik zit helemaal in de pianoconcert. Ik moet volgende week een Beethoven concert spelen. De week daarna al wel concert. Daar heb je gewoon een orkest bij nodig. En, en ja, oké. Okay. Maar dus maar als ik nu zou zeggen... nou, doe, doe een klein Rachmaninoffje, dan, dan gaat dat niet. Dan gaat dat... Met elkaar vloeken? Of hoe moet ik dat dan zien? Nou, dat is alweer even geleden dat ik daarmee bezig was. Oh, oké. Okay. En, en dat, bij dat mij zit gaat dan niet in je systeem? Het gaat bij mij altijd heel erg per, per stuk, per project. Dus ik ben de hele week uh, en afgelopen week ook Beethoven en Ravelle aan het studeren. En betekent dat dan ook dat je daar volledig in opgaat en in mee moet gaan? Of valt dat nog wel reuze mee? Nou, daar had eventueel nog wel wat kunnen, Maar ik hoorde pas gisteren dat er hier ook echt een vleugel stond. Ik dacht eigenlijk gewoon een rechtopstaand pianotje. <lacht> en, en, en eigenlijk vind ik het ook gewoon altijd heel eng om zo'n kort stukje te spelen. Ja, ja. Het is helemaal niet erg. Je hebt namelijk een pracht-cd gemaakt. Dus we draaien gewoon stukken van cd en die klinken sowieso fantastisch. Maar ik weet niet of je gezien hebt dat er ook nog een orgel staat. Ja, <lacht> en, ik heb hem gezien, ja. Ja, nou goed, dus die piano, die vleugel laten we nu even weg in het verhaal. Maar nou die orgel. Je, hebt, je bent ook organist. Je bent zelfs organist van de kerk geweest. In de kerk geweest. Ja, dat ben ik heel lang geweest. Uh, lang voordat ik één orgeles had gehad, zelfs. <laughs> Met alle gevolgen van die. Maar, jij maar was er, toen jij een blaag, mag ik wel zeggen, van 1213 was... had jij al hele kerkdiensten te doen, toch? Ja, ik zit even te denken. Volgens mij op mijn twaalfde verjaardag... Heb ik, de, heb ik de eerste volledige kerkdienst gespeeld. Ja. Oh ja, ja. En, en zonder schroom? Ja, eigenlijk zonder schroom. ja De eerste keer was het denk ik wel spannend. Maar op zo'n leeftijd ben je daar ook toch heel anders mee bezig. Jeugdige overmoed ook wel? Nou, ik weet niet of ik het slecht deed toen. Ik heb er nog wel bandjes van, maar ik luister ze dus eigenlijk nooit Weet je nog wat je speelde? Was het Psalm 150? Oh, die is ongetwijfeld ook, ook voorbijgekomen. In een heel traag tempo? Of hadden jullie wel een redelijk tempo daar in Emmeloord? Oh, dat ging best wel in een tempo, hoor. Ja? ja. Dat, ja, uh, er zat een de, flinke drijfzak. Het, het was niet vreselijk langzaam. Ik geloof zelfs op een gegeven moment, toen, tegen de tijd dat ik stopte... Uh, uh, had ik het wel wat langzamer gewild af ja. en toe. Maar, Als ik zeg Psalm 150, dan weet jij meteen toch wat ik bedoel, hè? of niet? Uh, ik bedoel, ja, ik ken die melodie wel. Ja, hoe gaat die dan? Ja, ik ga je niet zingen. Kom ja, ik op. Doe... Ik, ik, ga, ik doe met je mee. Ik doe dan de eerste... Ik, ik doe dan de tekst. Nee, sorry. Ik ga dat niet doen. Nee. Maar weet je wel... Ik ken hem wel ik ken het, als je, dit het is... boek, als je de nummers noemt... Ik... Ik denk toch zo dat ik 80% van de nummers nog weet welke melodie erbij hoort. Ja. Jawel. Maar dit is dus Looft God, looft ons allemaal. Uh, toch? Looft God. Lo looft de Heer al om? Of ja. Nou ja, ja. weet ja, ik even niet of dat op, op de oude bereiming is. Nee, dit is de oude bereiming. Waar ook het orgel in voorkomt, zeg maar. Ja, ja, ja. Die, ja. Ja, ja. goed. Nou, we, uh, misschien komt het later nog dit uur, als je helemaal ontdooid bent. Dat je denkt, nou, ik, ik pak die vleugel, ik pak dat met orgel. Ik, ik ga hier uh, iets ten beste geven. L looft God, looft... Uh, Want... uh, looft hem overal. Juist, dat is Juist. het. Dat is zo, het. Is het. En, uh, zo heb ik hem op school. En, uh, en de melodie is ook meteen. Na, na, na, na, na, na. Precies, uh, jij zingt hem ook nog goed zonder die, die foute verhoging, die, ja. uh, die, ik wel, die ik ook nooit heb gespeeld. Maar... Ik ben gepokt uh, tegen nou ja. Mij krijg je niet klein <laughs> vandaag. Uh, ik wil eerst even, voordat we de wereld van de muziek induiken, of dat nou psalmen zijn of vraag of. Uh, met je praten over het nieuws van vandaag. En het gaat alleen maar... en dan ook alleen maar over hoogwater. Uh, de Vlieland ligt er geïsoleerd bij. Uh, uh, polders zijn uh, volgelopen met water. Dat, uh, dat is bewust gebeurd. Tolbert is geëvacueerd. Nou, Jij bent een geboren en getogen zeeuw. Jij komt van Eerseke. Op Eerseke heet dat, geloof ik, hè? Ja. ja, ja. Waar jij vandaan komt. Uh, je bent weliswaar van ver naar de watersnoodramp. Want je bent van 1984. <lacht> maar leef jij eigenlijk... Of, of leefde jij vroeger nog met, met het, het, het wassende water? Nou, eigenlijk niet. Ik moet zeggen, ik vind de zee toch altijd wel een fascinerend iets. Maar uh, ik heb tot mijn tiende op Ierske gewoond. En uh, ik heb uh, nooit naar de Oosterschelder staan kijken of weet ik veel wat. Ik hou ook helemaal niet van het strand... Dus uh, wat dat betreft. En het speelde in de verhalen ook geen rol. Want je opa die was boer, je andere opa was fruitteler. Nou... Ja, mijn ene opa en oma die hebben de watersnoodramp wel. Uh, die hebben in een bootje gezeten met, uh, met een kleine oom. En, uh, dus die verhalen ken ik wel. Ja. Ja. Op en... eerste keer is het niet. Uh... Hebben ze er geen, uh, geen last van gehad. Maar op Kruiningen wel. Ja, en de, dus dat, de, dat, dat verhaal ken ik wel, ja. En de mannen van die, iske, die zijn juist allemaal mensen gaan redden, geloof ik, hè, met bootjes. Daar heb ik ook nog wel verhalen over helder verhalen over gehoord. Verhalen ja. over gehoord. Ja. Ja, ja. Hoe belangrijk is Zeeland eigenlijk voor je? Want je bent eigenlijk tot je tiende heb je op Zeeland, in Zeeland gewoond en daarna hm. in Emmeloord. Nou, code. ik voel me altijd nog wel, nog wel en Ik, ik uh, spreek dialect nog steeds met mijn ouders en met mijn uh, broertje en zusje. Ja. Nou ja, broer en zus, ze zijn niet jonger, maar... Ja, <laughs> zo gaat dat in een gezin. Precies. Blijf je dat verkleinen. Dus uh, ja, dat houdt dat, houd dat wel levend. En uh, ik kom er ook af en toe nog wel uh, tegenwoordig zelfs om concerten te geven. <laughs> maar uh, ook voor familiebezoek. Of, uh... ja. maar dus ik heb niet zo gek veel met het, met het landschap, maar, uh, maar de mentaliteit, ja... En, Goh, als je zo'n boek van Frank catreur leest of zo, dan, dan voel je je toch weer zeer, ja. Ja, is dat zo? Ja. ja. En wat, wat staat je eigenlijk aan in die mentaliteit? Want wij kennen dat natuurlijk alleen maar in die, in die rare mythische proporties: van wij zeeuwen zijn zuinig. Maar... Oh ja, dat, dat heeft voor mij nooit echt zo uh, geleefd, die, uh, die zuinigheid. Maar uh, nee, het, uh, het, het nuchtere no-nonsense verhaal. Ja, ik denk dat dat voor een deel wel op mij van toepassing is. Dus niet te veel uh, glamour en glitter en dat soort dingen. Uh, nou, nah, daar toestanden. hou ik niet zo van. Nee. nee. Het grappige was toen jij die overwinning uh, genoot daar op dat Elisabeth-Wedstrijd uh, Elisabeth in Brussel 2010. Wat toch hè, het begin is geweest van een waanzinnig stormachtige carrière. Hmm. Die uh, de afgelopen jaren jou al voorkomen in de greep heeft, geloof ik. Toen claimde iedereen uh, dat Hannes Minna een kind van die provincie was. Dat, of niet iedereen, uh, Limburg niet. Maar in, in Zeeland schreef de provinciaal Zeeuwse krant... Onze Zeeuw Hannes Minna. En in Emmeloord uh, stond in de krant de Emmeloorder Hannes Minna. Ja, in, ik heb natuurlijk mijn hele middelbare schooltijd in Emmeloord doorgemaakt. En uh, daar heette ik al wel vaker de Emmeloordse pianist... Wat ik dan nooit helemaal geloofde. En, maar toen na het Elisabeth Concours, toen heb ik zelfs ergens gelezen: de Amsterdamse pianist zitten in Amsterdam. Voilà. En in België zeiden ze. Uh, uh... Dat ik uit zeeuws vlaanderen kwam, dus dat het eigenlijk dat ik eigenlijk een van Belg was. Ja. Dus dat dat, dat geeft ik... wel aan wat er eigenlijk met je gebeurt als je, als je derde wordt in zo'n zo'n beroemd prestigieus uh, concours als het Elisabeth Piano-wedstrijd in, uh, in Brussel. He, je was de eerste Nederlander die zo hoog uh, in, de, in de finale uh, terecht kwam. Het was het begin, zoals ik net al zei, van een, van een carrière waar. Meteen hing iedereen aan de telefoon. Je werd overal geboekt. Dat gaat tot op de dag van vandaag door. Je kreeg een beurs. Je mocht een plaat maken. Nou, die plaat die ligt hier voor ons. Gaan we zo wat van, van draaien? Hoe is het voor jou om in zo'n hele korte tijd carrière te maken? Zo populair te worden? Nou, het is wel. Uh... Ik had het absoluut niet verwacht. En ik had, het, ik had niet zo'n groot. Uh... Zoveel aandacht had ik nooit zien aankomen. Ook niet als ik van tevoren had geweten dat ik, uh, dat ik die plaats zou uh, behalen. Ja, het, het, het Je was er heel... niet voor gewaarschuwd, natuurlijk. Nee, maar stel dat ik daarheen was gegaan met de gedachte van... misschien word ik wel derde, dan had ik ook niet voorzien... dat het uh, zoveel zou losmaken en zoveel aandacht zou opleveren. Ik had al wel wat eerdere concourservaring. Uh, ik had een concours in Genève gedaan. En dat was ook best wel een prestigieus concours. Daar was eigenlijk heel weinig, dat had heel weinig aandacht uh, opgeleverd. Maar dit was gewoon, de die, telefoon stond rood gloeiend. Ja, alle kranten. En uh, ja, je kan niet, uh, niet meer naar het concertgebouw zonder dat iemand je wel eventjes uh, uh, bij de mouw. Uh, oh ja, pakt is dat en, zo? Uh, en uh, ja. en, uh, en toefluistert dat je een mooi kampiano speelt. <laughs> Wat zeg je dan terug? Uh, uh, U heeft uh, uh, ook leuk haar? Of maar... <laughs> nee hoor, ik. Uh, de, de, wat, wat zeg ik dan terug? Dan zeg ik, ik bedank die mensen er altijd maar voor. Ja, ik vind het, het is natuurlijk wel leuk als je zoveel waardering krijgt. Ja. Bedoel, in vergelijking met uh, de waardering die anderen krijgen... heb ik ook gewoon ontzettend veel geluk gehad. Ja, maar ja, de, als je dan een... een toch lang een... niet iedereen die goed speelt. De, oh, ik laat dan nog even buiten beschouwing of ik goed speel. Maar er zijn heel veel mensen die, die zonder twijfel heel goed spelen. En uh, die, die niet zoveel aandacht krijgen. Mm -hmm. Dus ik, ja... Ik voel, ik voel me er niet echt schuldig over, maar... Um, maar er knaagt wel iets een beetje, of maar, niet? Nou nee, ik ben er heel blij om, dat het zo goed valt. Alleen ergens ben ik ook bang dat het niet uh, mijn hele leven zo kan duren. Oh, daar ben je nu al bang voor. Ja, ik en zit al te nog wachten maar... op het omslagpunt, dat <laughs> ja. iedereen zich tegen me keert. Want het is zo gemakkelijk gegaan eigenlijk. Ja. Ik bedoel, ja. In, in één keer vond iedereen me goed en, uh, en geweldig, nou ja. Ik geniet ervan zolang het duurt. En ik blijf ja. gewoon mijn best doen, zoals ik dat ook daarvoor deed. Maar. Laten wij eerst eens even luisteren naar wat je hebt gedaan. En dan denk ik als mensen dat horen, dat ze betwijfelen of dat omslagpunt er heel snel aankomt. Want het is wel heel bijzonder wat je doet. En het laat zich heel moeilijk uitdrukken wat er nou zo bijzonder aan is. Maar het is denk ik die expressie die je geeft aan, aan, aan de muziek. Als ik het dat zo uh, mag noemen. En dat zeggen ook de mensen die jou heel goed kennen en jou op de voet hebben gevolgd. Dat je heel veel diepgang en expressie weet te geven. en subtiliteit aan, uh, aan, uh, aan de muziek. Uh, we gaan naar Rachmaninov. Uh, ja, we beginnen met Rachmaninov. Een stuk. Uh, wat je hebt eigenlijk voor Rachmaninov uh, gekozen. Het is niet de meest voor de hand liggende keuze hè? om deze. Uh, dit stuk te nemen. Nee, dit stuk is zeker niet voor de hand liggend. Maar ik kende het al heel lang van een, van een andere cd, die trouwens niet meer leverbaar is. Um, ja en ik vond, het, ik vond het een geweldig stuk. Dus ik wilde dat studeren. En dat ging ik toen op het conservatorium uh, en bracht ik dat bij mijn leraar. En die, uh, die uh, gaf openlijk toe dat hij het eigenlijk niet heel erg goed kende. Dat hij het wel eens had gehoord. Maar, ja. Ja. En toen bleek eigenlijk dat heel weinig mensen het kenden. En toen dacht ik, nou. Dan moet ik het juist studeren, want dan uh, dan uh, dan horen mensen dat eens een keer. Je wilde als een missionaris uh, de mensen om je heen overtuigen. Nou ja, ik vond eigenlijk wel dat dat uh dat juist dat stuk iets meer uh, aandacht verdiende. Ja, ja, want wij hebben die pianoleraar gesproken. Uh, Jan Wijn is dat, is ook je adviseur. En hij zei tegen ons... toen hij die eerste pianosonate van Rachmaninoff... die nu op de debuutcd cd staat, wilde gaan instuderen... heb ik hem dat sterk afgeraden. Ga dat nou niet doen, zei ik. Dat is veel te saai. Als je dat speelt op recitals in de provincie... dan valt het publiek in slaap. En toen ging hij het natuurlijk wel doen. Of misschien juist wel omdat ik het afraadde. Ik hoorde het hem spelen en ik ben er verliefd op geworden. Het is een stuk dat zich niet meteen gewonnen geeft. Hij hoorde het dus wel en hij heeft me al spelend overtuigd van het stuk. Tegen het clichébeeld in. Het is een stuk dat zich niet meteen gewonnen geeft. Nou ja, ik, ik weet het eigenlijk niet uh, of het zich niet meteen gewonnen geeft. Ik, ik was er op slag door geraakt toen. Uh, uh, weet ik veel hoeveel jaar geleden. Misschien geef jij je makkelijker dan Jan Wijn. Het hangt ook een beetje van, uh, het hangt van, van alles en, en, en nog wat af. Het is wel een stuk met problemen, dat geef ik toe. Die ben ik op een gegeven moment ook wel tegengekomen. Oké, okay, Daar heeft laten... Jan me heel goed bij geholpen. De problemen maar... in het stuk. Laten we eerst luisteren en dan nemen we even de problemen door. Sergei Rachmaninoff, de eerste pianosonate. Het eerste deel, Allegro-moderaat, althans een deel daarvan. Hè, want dat deel dat duurt uh, meer dan 13 minuten. En jij zei, ja, het, is, het klinkt natuurlijk dramatisch, episch, groot, mm -hmm. mislepend. Maar je zegt, het is Rachmaninoff wel degelijk. de kleven hier problemen aan. aan deze eerste pianosonate. Welke zijn dat? Nou, het is niet zo makkelijk omdat, uh, om dat. Ja, het is niet zo makkelijk om dit stuk uh, uit te voeren, omdat het uh, inderdaad, het, het heeft gewoon een hele grote lengte. En het is heel belangrijk, denk ik, om, uh, om de spanning vast te houden. En het is... Uh, er zijn heel veel mooie details. Maar er is ook een soort van grotere lijn, en die moet je wel uh, zien te volgen. En dat en... spreekt door zoveel uh, details, spreekt er, door al die details spreekt er misschien niet uh, voor zich. Maar ik heb geprobeerd. Je hebt, vooral in die passage die, uh, die je nu liet horen... Uh, heb je soms 30 seconden lang dat het eigenlijk gewoon draait om één akkoord... waar allerlei mm -hmm. kleine omspelingen omheen zijn. En dan gaat hij verder naar het volgende akkoord. En die stap van het ene naar het volgende akkoord... dat moet je natuurlijk steeds laten horen. En je moet zorgen dat er een soort van opbouw in zit. En uh, ja, dat... Uh, het was wel dat, een puzzelwerk. Is, ja, en is dat, ook een, is dat ook fysiek? Ik bedoel, de lengte van een stuk, is dat ook een, een krachtmeting in die zin? Of? Fy, fysiek is het, is het ook een zwaar stuk. Ja, het duurt uh, 36, 37 minuten of zo, in mijn interpretatie. Uh, en uh, het, zijn gewoon, ja, het zijn ontzettend veel noten. <laughs> die allemaal gespeeld moeten worden. Ja, precies. Ja, en waarin je, waarin je ook niet uh, rode roze rook moet, uh, moet, moet kleuren. Oftewel waarin je het niet nog vetter moet maken dan, dan het van zich al is, denk ik. Hè? Nou, bepaalde belangrijke dingen moet je aandikken en andere dingen uh, juist niet. Hmm. Hoe weet je, je of dat? Je moet het kaf, nou niet het kaf van het koren, maar je moet de hoofd- en de bijzaken toch onderscheiden. En dat doe ik, uh, tenminste, dat wil je gaan vragen, volgens mij. Uh, voor een deel op gevoel en uh, ja, aan de andere kant. Ja, je zit zo'n stuk wel te studeren, dus je studeert niet alleen de noten, maar je bestudeert ook de partituur, ja. zoals een dirigent dat zou doen. Ja. En, uh, en uh, zo kom je tot, uh, tot een interpretatie of een visie op het stuk. En uh, ja, zo doe ik dat met ieder stuk. Ja, je zoekt toch naar wat, uh, wat de belangrijkste momenten zijn, en die geef je misschien meer tijd. Of die, uh, ja, diezelfde uh, uh, leraar aan het consultorium, pianoleraar en adviseur Jan Wijn... die zei tegen ons, toen hij bij mij aankwam, Hannes Min Minnaar... Uh, als leerling was hij een goed onderwezen jongeman... met een niet-stereotype smaak. Ik hoorde hem allereerst toen hij 14 jaar was... en hij meedeed aan een concours waarvoor ik jurylid was. En het viel op dat hij verrekte goed speelde. Hij speelde Bach en deed dat op zo'n intelligente en smaakvolle manier... Hij uh, had een heel overwogen programma samengesteld. En later kreeg hij de neiging om vooral veel te moeilijke stukken te kiezen. Oh. Op de een of andere manier heb ik het idee dat er toch veel spanning zit op die repertoirekeuze van je. In ieder geval tussen jou en Jan Wijn, maar misschien ook met de rest van de wereld. Want we kwamen dat ook tegen bij anderen. Jij kiest voor stukken die anderen misschien wat makkelijker zouden negeren of niet zo snel op hun repertoire zouden zetten. saint heb je bijvoorbeeld ook gedaan. Maar ja. nou, er was ook niet bepaald... de meest hippe vogel die je uit had kunnen kiezen. Ook als nee. een voorbeeld. Hoe, ja. hoe, hoe, zit dat? hoe zit dat? Ik speelde in principe eigenlijk gewoon altijd... gewoon wat ik leuk vond en wat ik tegenkwam. En ik luisterde wel veel naar de radio in die tijd. En, uh... en goed, ja, ik kom natuurlijk niet uit... een. Uh... Ik ben niet vreselijk... Uh orthodox opgevoed in muzikale zin. Dat ze me eerst naar Bach en Beethoven hebben leren luisteren. en Ik hoorde gewoon wat ik mooi vond en dat, uh, dat ging ik spelen. en Vaak waren dat ook wel gekke dingen. Zoals inderdaad op dat concours had ik een stuk van Simeon ten Holt. Ja, uh, heel modern ja, nou eigenlijk. Ja, best modern. En dat had ik gewoon op de radio gehoord en uh, toen de partituur besteld en zo... Uh, kwam ik af en toe wat geks tegen wat mij aantrok en boeide. Maar je kan ook zeggen, als ik je verhaal dan goed uh, begrijp... je was nog niet zo heel erg vervuild of je, je, je was niet opgezadeld met dogma's. Nou, ik, vervuild kan je, kan je zoiets niet noemen. Maar uh, nee, ik was gewoon heel, heel blanco, denk ik, en heel open. Ja, ik had niet echt een, een, uh, een goede smaak in de zin van dat ik direct hoorde... van dit is goed of dat is slecht. Ja, dat ging heel erg op... Uh, op een soort van natuurlijke intuïtie. En uh, nou, ik vond die afwijkende dingen altijd wel leuk. Ja, dat heeft en dat natuurlijk... vond het publiek tot nu toe ook altijd. En met die, ja, met ook die met name sengsons. in jouw uitvoering natuurlijk, hè? Ja, ik Want hoop me wellicht... kan natuurlijk ook gewoon een soort romantisch... bijna borrelnootachtig gevoel opwekken. Ja. Om het even heel beledigend nou, neer te zetten. borrelnootgevoel dat, uh, <laughs> dat heb ik nooit gehoord. Maar, uh, nee, maar het is niet de meest... Uh, diepgravende of het uh, is vrij, vrij lichte muziek. Ja. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het, uh, dat het slechte muziek is. Dat heeft natuurlijk, dat jij er zo blanco altijd ingestapt bent... en gewoon puur op je gevoel en op, je, op je, dat wat je hoorde hebt gekozen... heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat je uh, een, niet een achtergrond in de muziek hebt. Althans, je bent niet in een heel groot muzikaal gezin bijvoorbeeld groot uh, geworden. Schets, uh, geef ons eens een beeld van, van waar je vandaan komt. Muzikaal gezien? Uh, de, muzikaal gezien waar ik vandaan kom. Nou, Ik was altijd heel geïnteresseerd in uh, ja, voornamelijk toch wel klassieke muziek. Uh, alhoewel ik uh, ook wel zo'n tijdje heb gehad op de basisschool... dat ik Disney filmliedjes <lacht> <lacht> ging spelen. en uh, Ja, dat was eigenlijk uh, toen... Toen ik nog op eerst woonde, dus voor mijn tiende, dan uh, fietste ik naar de bibliotheek en dan, uh, dan uh, liet ik boeken komen vanuit de bibliotheek uit Middelburg. Uh, pianoboeken. Dus uh, nou, we hadden een digitale piano, daar dus zat een demo in. Dat bleek uh, een Polonaise van Chopin te zijn. Die partituur uh, aangevraagd. En zo heb ik dat dus ook met, nou ja, boeken met Disney liedjes gedaan. Maar ook met het Forelle quintet van Schubert. Nou, dat bleek eigenlijk bleek helemaal niet leuk te zijn als je niet andere instrumenten erbij had. Nee. Uh, Sweet aan Maske van Debussy, met het beroemde Claire de Lune. Nou, dat had, bleek vijf mollen te hebben, dus dat was niet te spelen voor mij om die leeftijd. <laughs> en zo was ik altijd aan het... Ja, ja maar niet omdat je vader of moeder uh, aan het spelen waren, of je opa of uh, je zus. Nee, maar dat hoorde ik dan... Uh, ja, dat Claire de Lune zat volgens mij in een tv-reclame of zo. En dat had ik dan ergens gehoord dat het dat stuk was. Nou, dat vond ik mooi. En, uh, zo pikte dat, je dat allemaal op? Ja. En dat werd dan allemaal verscheept van Middelburg naar Ierseke... Op of, <laughs> je maakt Maakte nou wel een heel mooi beeld van. Hè? Met een bootje waarschijnlijk ja. ook wel. Ja, Ja, ja en, de, de, in Zeeland gaat alles per boot. Alles per boot. Nee. Alles per boot. En, en, en dan ging je het naspelen. Je ging het partituur opvragen. Spelen, spelen. V vanaf je zevende heb je eigenlijk eindeloos gespeeld. Ja. Ja, dat ging in Emmeloord ook ook zo door. En ik speelde gewoon ook wat ik te pakken kon krijgen natuurlijk. Want ik weet nog, toen gingen we een piano uitzoeken. En bij die pianohandelaar hadden ze een dik boek liggen met uh, allerlei pianostukken van Griek. Niet de beroemde lyrische stukken, maar eigenlijk alle andere stukken. <lacht> en uh, nou, dat boek kreeg ik erbij, omdat ik daar interesse in had. En uh, nou ja, dat heb ik dan ook helemaal van begin tot eind doorgespeeld. Omdat ik dat nou eenmaal had. <lacht> En uh, heel veel dingen had ik ook niet. en uh, Goed, ik kreeg natuurlijk zakgeld. En dingen die ik dan voor de pianoles moest aanschaffen... die, die, die betaalden mijn ouders voor me. Dus dat was altijd... Uh, Wat ja. vonden ze ervan? Een zoon die gewoon geheel op eigen kracht... opeens zo'n grote liefde voor de voor piano ontwikkelt? En orgel. Ja, dat vonden ze uh, wel bijzonder natuurlijk. Dat, uh, <laughs> dat begrijp ik ook wel. Maar volgens mij zaten ze ook wel eens met de handen in het haar van... Uh, wat, wat ze er nou precies mee, mee aan moesten. Ik bedoel, ze hadden niet eerder met dat bijltje gehakt. En, uh, en wat ze ermee aan moesten... van waar gaat dit naartoe met deze jongen? Ja, nou ja, in de zin van... Uh, de, hoe moeten we hem stimuleren? En, en, en heeft hij een toekomst daarin? En uh, hoe kunnen we... ja, hoe moeten we dat goed, uh, goed leiden, zeg maar? In goede banen leiden. En, uh, nou, gelukkig had ik een pianoleraar... Uh, in Emmeloord, die, die, die dat talent ook wel zag. En die zei van, ja, hier uh, kan ik eigenlijk te weinig mee. Die jongen die moet doorgestuurd worden naar iemand anders. En die, uh, toen hebben we samen een, uh, een leraar gezocht. Toen heb ik zes jaar lang privéles gehad van iemand die, uh, die daar wel raad mee wist. Ja. En was dat ook ongeveer het moment dat je dacht van... ja, het is echt nu wel serieuze business. Dat is niet meer spielerij natuurlijk. Nee, ik wilde Donald altijd Donald Duck al... ligt daar al heel ver voor, zullen we zeggen... <laughs> Maar wat bedoel je daar nou mee dat ik pianist dan wilde worden? Of dat ik, uh, ja, of dat... dat je echt dacht van ja, het is. Ja, dat je nou, dacht die... van dit wordt het gewoon. Dit is mijn leven. Ja, het was altijd mijn leven al. Maar die leraar die werd wel heel serieus toen. Ik weet nog, het was net voordat ik uit groep 8 ging, voordat ik naar de, naar de middelbare school ging. En uh, ik moest daar de stukken uit mijn hoofd gaan leren. Nou, dat ging niet helemaal vanzelfsprekend. Daar moest ik toch iets meer mijn best op doen dan. Uh... Dan ik had uh, berekend. En, uh, en ik, moest echt, ja, ik moest echt die etudes gaan studeren. Die deed ik daarvoor nooit. Dat vond, uh, vond ik niet leuk. En toen zei hij van ja... Maar die, Wie was die, dat eigenlijk? Marien van die? Nieuwkerken. Ja, Daar heb ik zes jaar lang heel goed les van gehad. Ja. Die, maar die zei van ja, maar de, ik bedoel, je wilt toch pianist worden? Dus uh, dan moet je dat gewoon doen. En toen dacht ik, wil ik pianist worden? Ja, ja dat wou ik eigenlijk... Inderdaad, dat, dat had ik, me nooit, ik had er nooit zo bij stilgestaan dat ik dat, dat, ik dat wilde. Als twaalfjarige, maar dat, uh, dat was wel zo. En ik wist natuurlijk eigenlijk helemaal niet wat een pianist de hele dag deed. Ik bedoel, ja, piano <laughs> spelen, maar hoe, hoe ziet zo'n leven eruit? Ja. En, en zit je dan op het podium of geef je dan les? Ja, daar hield ik me allemaal niet mee bezig. Ja, dat is eigenlijk best <laughs> fijn als je er zo uh, blanco ingaat, toch? Heeft ook grote voordelen. Ik denk het wel, ja. Ja, mijn ouders hebben me uh, ook, ook nooit gepusht of zo. Uh, ze hebben het altijd aan mezelf overgelaten. Maar die drang is wel altijd zo sterk geweest dat ik... Uh... <laughs> dat, dat, dat ik Gewoon eindeloos ben... mee door bent gegaan. Ja. ja. We gaan luisteren naar Ravel. Dat is iets heel anders dan Rachmaninoff. Maar die staat ook op die cd. Waarom heb je eigenlijk die twee samengebracht op deze cd? Um, ik wilde me graag... Uh, met een breed programma presenteren. dus toch mijn eerste CD. En uh, die Rachmaninoff is, uh, is een zwaar en lang stuk. En je moet iets, iets, iets hebben wat, uh, ja, wat, wat, wat tegenwicht kan geven. Ja. En die Ravel leek me eigenlijk heel geschikt om uh, en tegenwicht te geven en om uh, een breed visitekaartje. Uh, Goed over ja. nagedacht. Het is inderdaad zeer licht op de voeten. Ja, er zijn eigenlijk tussen beide componisten en, bij, en, en beide stukken zijn eigenlijk totaal geen overeenkomsten. Ja. ja, de enige overeenkomst is dat het allebei heel veel noten zijn <laughs> en heel virtuoso repertoire is. Ja. En dat het in dezelfde tijd is gecomponeerd. Dat maakt het misschien interessant uh, dat in een, in een bestek van een jaar of drie is alles wat op die CD staat ge gecomponeerd. En toch zijn het twee compleet verschillende werelden. Ja, laten we even luisteren. Hannes Minnaar, hij speelde van Maurice Ravel, Mouvement de Menuet. Uh, het is te vinden op zijn cd, waar stukken staan van Rachmaninoff en van Ravel. En eigenlijk past hier heel goed bij, vind ik zelf, Hannes, uh, iets wat Jan Wijn ons weer toefluisterde, influisterde. Je wordt al doodmoe van die man, hij blijft je maar volgen. Helemaal niet. Zo, <laughs> Hij, uh, hij zei tegen ons, in de, in de lessen die ik uh, Hannes gaf... is het heel erg veel over uitdrukkingskracht gegaan. Toen hij bij mij aankwam, was hij heel talentvol... maar nog een onbeschreven blad. Waar ik altijd op hamerde was, het moet meer uitdrukken. Je moet meer karakteriseren. Het is allemaal mooi wat je speelt, maar ik kan er ook een boterham bij eten. En hij is daar heel goed in geslaagd, want het zat er gewoon in bij hem. Het is wel een jongen die nooit kan liegen aan de piano spelen alsof je hè, dat je er een boterham bij kan eten, dan weet je meteen wat je bedoelt. Nee, jawel hoor. <laughs> hoe, hoe doe je dat dan dat karakteriseren waar hij het over heeft? Is dat uit te leggen aan mij? Domme Nou, ik denk toen ik bij hem kwam, toen had ik ook nog niet zo erg het gevoel wat ik wilde met die muziek. Ik bedoel, ik kon die noten wel spelen en er was ook wel een soort van intuïtie die dan misschien voor een deel uh, ook door de lessen kwam... was aangeleerd, zeg maar, van wat, wat goed is... en wat, wat je met een stuk moet doen. Maar wat ik daar nou echt bij wilde... Ik voelde, ik voelde er ook wel dingen bij, maar... toch ergens begreep ik die muziek nog niet helemaal. En ik heb zelf het gevoel dat ik uh, tijdens mijn conservatoriumstudie... en ook daarna natuurlijk, muziek gewoon beter ben gaan begrijpen. En als je... Begrijpt waarom een nota staat, ja, dan kan je hem ook uh, spelen met een betekenis. Ja. En, uh, heeft dat met leeftijd te maken? Of met... Dat heeft absoluut ook met leeftijd te maken, ja. En met het leven dat er overheen gaat? Dat je, dat je, ook. Dat je iets meer begrijpt misschien van wat er aan de hand is in het leven? Als ja. Je ja, ik denk dat dat, dat, dat, dat dat iets heel belangrijks is. Zeker. En daarnaast heeft het ook gewoon te maken met, met muzikale opvoeding. Dat je uh, diep in die muziek duikt en dat je uh, die muziek gewoon gaat bestuderen... en niet alleen maar over je heen laat komen, maar ook uh, er actief naar zoekt. Hoor jij zelf ook als je het als je spel van jezelf hoort... Uh, hier ben ik goed bezig, hier ben ik aan het karakteriseren... en hier uh, is het eigenlijk een beetje oppervlakkig. Soms. Ja, vooral als, iets, als ik iets langere tijd geleden heb gespeeld... en ik hoor het terug, dan kan ik wel horen van... oh, dit is goed en dit uh, had beter gekund. Maar... Uh, ja, je moet daar wel enige afstand voor hebben. Met deze CD bijvoorbeeld, die, uh, dat is allemaal nog zo recent. Dat vind je allemaal nog prachtig uh, en diep <laughs> en geluid? Nee hoor, ik, heb, ik, ik bedenk daar uh, van alles bij, maar... Uh, maar uh, om dat nou echt objectief te kunnen beoordelen... Nee, er is geen afstand. Nee. En ik heb het bovendien al zo vaak afgeluisterd <laughs> tijdens het montageproces. Nee. en uh, is ook wel heel leerzaam trouwens. Maar, uh... Jij komt uit een, een christelijk nest. Je bent ook een gelovige jongeman. Je bent niet zo iemand die afscheid heeft genomen van het geloof... maar uh, je, bent, je bent nog steeds betrokken daarbij. Zo kan ik het toch wel formuleren? Ja, dat kan. Dat kan. Uh, hoe, uh, je bent groot geworden met orgelmuziek, onder andere. Ik vermoed dan opeens ook Bach. Uh, ja. Nou, dan geloof ik niet dat de kerkorganisten die, die wij hadden... dat die ooit Bach speelden. <laughs> Jammer genoeg. <laughs> ik moet daar wel bij zeggen dat ook die orgelmuziek... dat kwam echt altijd volledig uit mezelf. Ik was daar, voelde me daar heel erg toe aangetrokken. Uh, ik vond dat... dat was geen kwestie van opvoeding bedoel je? Die, dat orgel niet, nee mijn ouders die wilden, uh, die hielden hun hart vast toen ik ook orgel ging spelen. Die dachten, oh als die maar niet uh, organist wordt of zo, <lacht> Als die maar blijft piano spelen. <lacht> Terwijl ik het orgel eigenlijk net zo interessant vond. Maar uh, ik bedoel ze vonden natuurlijk niet erg dat ik kerkorganist werd. Alleen uh, ze vonden piano, dat had toch wel iets meer de voorkeur dan, uh, dan, dan het statische kerkorgel. Tenminste, zo heb ik het wel ervaren. Uiteindelijk heb je die keuze ook gemaakt. Maar hoe bepalend is, is die omgeving geweest voor, voor de muziek? Voor nou, jou? heel bepalend. Ja, absoluut. Ja, het was natuurlijk toch echt een, een christelijk nest waarin ik opgroeide. En, uh, en uh, ik denk, ik zit even te denken hoe is het ook alweer gegaan? Ja, ik vond dat orgel altijd wel al interessant. En dat hadden ze in, in de kerk waar we zaten ook wel door. Dus ja. Uh, ik werd een beetje aangespoord om daar op dus, uh, woensdagavond... na de categorisatielessen achter te gaan zitten en dan een beetje te proberen. Zo met het idee van, dan kan hij misschien over een jaar of wat... wel kerkorganist worden, dan hebben we nog wat aan hem. Huh? Nou, en dat hoeven ze geen twee keer te zeggen. Op je twaalfde verjaardag heb je je eerste kerklies gedaan, <laughs> hoorden we straks. Precies. Dus dat ja, en, was vrij snel. En later ook, ja, uh, die protestantse omgeving... daar hoort toch ook heel veel koren bij. Dus ik heb heel wat koren begeleid en uh, daar heb ik heel veel... Uh, handigheidjes ook uh, uh, mezelf mee aangeleerd... Mm -hmm. ja, met van die inzingoefeningen waarbij je steeds moet moduleren. Op een gegeven moment, ik speelde ook bij een jongerenkoor... daar componeerde ik ook liedjes voor. Dus ik kom, er was wel vrijheid voor een zekere ontwikkeling. Um, en uh, ja, als kerkorganist improviseer je natuurlijk veel. Dus dat is maar goed voor je... En dus, ook bepalend dus dat is toch voor je een vorm muzikale van, van ja, ja, dat is een vorm van scholing geweest. Zit je wel eens in de weg... Dat je opeens denkt van... Hmm. Nee, die vaardigheden die zitten absoluut uh, niet in de weg. Dat zijn eigenlijk alleen maar voordelen. Maar uiteindelijk was die kerkelijke omgeving natuurlijk niet iets... waarin ik artistiek kon groeien. Omdat je toch een bepaald moment aan... Een... Ik bedoel, ja... Je... Die kerkgangers kwamen daar niet voor de kunst. Ze uh, kwamen en om te zingen moment... en voor de liturgie bedoel je? Nou, ook, ze kwamen absoluut niet voor de liturgie. Ze kwamen gewoon om te horen wat ze iedere week uh, hoorden... En uh, dat was voor mij op een gegeven moment... Uh, ken... <laughs> kende ik dat verhaal wel. En, en ging ik wel voor iets meer uh, uh, artisticiteit en, en voor iets meer uh, liturgie. En, uh... ben je, beschouw je jezelf als losgezongen van de kerk ook? Of? Nou, nee, niet van de kerk in het algemeen. Daarvoor ben ik ook gewoon niet orthodox genoeg opgegroeid. om, uh, Maar op een gegeven moment, ja, ik heb natuurlijk de tijd in Emmeloort gewoond, het ligt vlakbij Urk. Raakte ook wel bij de Urkenzangers verzeild. Ja, die hadden ook wel behoefte aan een, een jong en goedkoop iemand die een beetje goed kon pingelen en overal wat bij kon improviseren. Ja. En toen kwam ik wel in, in, in, in kerkelijke regionen waar ik uh, ja, <laughs> eigenlijk snel genoeg van had. Je bedoelt en dat, dan heel streng uh, zwarte kousen. Ja, precies. Uh, en, en, en wel echt heel luid, Daar moest ik zo ontzettend Vandaar langzaam Frank bij spelen. Vandaar dat je natuurlijk refereert aan het boek van Frank Precies. En op Ierske had je ook een heel groot uh, gemeenschap in die zin. Maar, is er is uh, zeker een verwantschap tussen, tussen de polder daar bij Rond en, uh, ja. En, en. Ja, vooral Urk dan ja. natuurlijk. Ja. Nee, maar dat was iets waar ik al, al snel tegen artistieke uh, plafonds aanliep. Ja. En, en ook wel wist dat je daar weg moest. dus. In die ja, moment. en ik, ik had het gewoon veel en veel meer uitdaging in het klassieke pianospel. Daar, daar kon ik wel artistiek in groeien. En, uh, dus op een gegeven moment heb ik dat gewoon vaarwel gezegd. gezegd dat, dat begeleiden van koren. En uh, ja, en toen ben ik op een gegeven moment ook maar gestopt met kerkorgelspelen. Want, uh, dat, uh, het, uh, het duwde kon... je eigenlijk in de hield je in de verkeerde hoek. Dat. Ja, dat is in ieder geval mijn, mijn opvatting op mijn kerkorganisschap... Die, die, die, die past dan niet meer helemaal bij uh, <laughs> wat er van mij verwacht werd. En, je uh, moest toch in een bepaalde bescheidenheid... psalm en gezang begeleiden, precies, bedoel je? Precies. Maar en jij ook, wilde ook, gewoon virtuoos een prachtige compositie Nee, hadden. helemaal niet virtuoos. Nee, Ik had helemaal geen zin in al dat effect bij jacht en zo. Wat je zo vaak uh, hoort. Ik wilde juist af en toe ook wat verstilling erin. En wat, uh, ja... En wat bezinning. En niet, uh, niet dat uh, geblaten de hele tijd. <laughs> maar dat was ook, ook natuurlijk een, voor een deel een theologisch uh, probleem. Ik, ik vind dat heel interessant. Dus ik las daar ook boeken over. En uh, ik kwam er gewoon achter dat ik dingen anders zag. En uh, op een manier. Uh, ja, waarbij ik. Uh, die, die absoluut ook nog binnen binnen de kerk past. En maar waarin het, waar het accent ligt meer op wat je net zei. Op bezinning. Ja. Stilling. Ja. En minder op? Nou, en ik lees de Bijbel toch op een iets andere manier dan dat ik het, uh, dan dat ik het toen deed. En uh, ik zie heel veel parallellen eigenlijk ook met, uh, met uh, mijn beroep als muzikus. Want probeer dat eens uit te leggen? Nou ja, muziek is sowieso een heel spiritueel iets natuurlijk. Het is uh, en heel abstract en heel, heel vluchtig en... Uh, ja, nou ja, goed, kunst en religie zijn, zijn best uh, aardig verbonden uh, dingen. Maar de manier waarop ik dat... Uh, uh, goh, ik weet helemaal niet wat ik hier allemaal wel en niet <laughs> over wil vertellen. Maar uh, nee, wat dat betreft ik, kan ik dat nu beter met elkaar in verband brengen... dan dat ik dat toen kon. En, uh, en dat heeft ook iets meer ruimte nodig uh, binnen, uh, binnen die kerkelijke omgeving. Maar, maar dat wil niet zeggen dat ik nu compleet uh, atheïstisch ben. Of uh, ik vertrouw dat. Nou ja, <laughs> goed. Je zit al een beetje rond te cirkelen, geloof ik, hè? Wat denk je? Ja, dit zijn ook zulke. Uh, Privé? Dit, ik, nou niet alleen privé, maar ik vind het heel lastig om daarin iets te formuleren. Dan denk ik altijd laat mij maar gewoon spelen dan uh, je ja, nou mijn ja, boodschap wel over. Tuurlijk, <laughs> nee. maar luister, ik heb je een goed aanbod gedaan aan het begin van deze uitzending. Ik heb je een hele vleugel naar boven laten slepen. Die heb ik laten stemmen. Het is een hartstikke mooi ding. En jij wil we zitten hier nu te praten omdat jij niet wil spelen. Zo simpel is het gewoon. We hebben de, we hebben de cd toe. Uh, nee, jouw, uh, jouw vrouw Eline die heeft het voor jou geformuleerd. Dat is soms wat handiger. Die zei... nou, ik ben benieuwd of ik daarmee eens ben. Nou, je kunt protesteren. Het geloof en de muziek hoort helemaal bij zijn leven. Het een staat niet los uh, van het ander. En ik zie niet meer heel goed hoe het een zich tot het ander verhoudt. Het is dus als het ware helemaal bij, bij elkaar gekomen. Als ik haar goed begrijp. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een interessante uh, <laughs> visie. Ja? Waarom? Ja, ik vind het inderdaad... Het is, ik vind het misschien wel lastig om die dingen te scheiden. Geloof en Ik denk, dat, ik denk dat mijn, uh, mijn uh, religieuze beeld heel erg bepaald is... door mijn ervaringen in muziek. En uh, andersom misschien ook. We hebben Gideon den Herder gesproken. Hij is een vriend van je, hij is cellist. Hij maakt uit van het Van Baalen-trio waar jij ook in zit. Mm -hmm. Jullie treden regelmatig op. En hij eh, formuleert het dan weer zo. Bij het uitvoeren van muziek moet het niet alleen over je eigen emoties gaan. Muziek gaat over iets groters. Ik, als overtuigd atheïst weet dat natuurlijk ook. Daar hoef je niet per se gelovig voor te zijn. Ik vind dat je dat in de huidige muziekpraktijk niet meer terughoort. Maar ik hoor het geloof van Hannes wel terug als hij Bach speelt. Komt die vermalen bij ah, ah. de bach toch? Oh, dat dat vind ik grappig. Hij hoort het als ik Bach speel, maar niet als ik iets anders speel. Ja, maar wat moet ik hier nu over zeggen? Niks. Hoeft niet. <laughs> nou nee, ja, ik zie muziek toch als een heel spiritueel iets. En dat ik hoop ook dat dat overkomt als je het hoort. Want... Uh... Als je alleen maar de noten speelt en, en, en uh, daar verder helemaal niet een visie mee hebt... dan, uh, dan, uh, dan blijft het zo zinloos allemaal. Ja. Um, misschien wel grappig en of ik... toevallig, maar je hebt muziek meegenomen van Willem Brons. Dat wilde je ons graag laten horen. Het is Bach. Ja, is dat erg? Nee, helemaal niet. Juist niet. Ik ken waarom... geen betere componist. Nee. Wa waarom heb je dit meegenomen? Want jij bewondert deze Willem Brons... Uh, ik bewonder die man ontzettend. Ja, ik heb hem uh, deze stukken uit Tasbord en klavier van Bach, heb ik hem uh, horen spelen in het Concertgebouw. Twee keer uh, een heel boek. Er zijn in, enorme uh, verzamelingen. Twee keer 24 preludes en fugas achter elkaar. Hele lange avonden. Voor mij het zijn het de mooiste piano recitals die ik gehoord heb tot nu toe in mijn leven. Eigenlijk, ja. Dan gaan we luisteren. Pianist Willem Brons. En hij speelde Bach, Prelude en Fuga in S Groot, hoorden wij. En dit was de keuze van pianist Hannes Minna. Deze cd van, uh, van Willem Brons met Bach is, uh, is net uit. En tijdens de muziek, terwijl wij heel langzaam naar een andere... Uh, ja, space bijna aan het uh, zeilen waren... toen zei hij iets over het mysterie van muziek. En dat vond ik wel interessant. Ja, volgens, volgens mij is Willem Brons ook iemand die dat heel goed begrijpt. Maar... Uh... Wat zei ik ook alweer? Je <laughs> nou, nee, maakt een vergelijking tussen, tussen uh, het mysterie van de kunst en, en, en, en het geloof. Nou ja, muziek is toch eigenlijk ook iets heel magisch en iets heel onstoffelijks. En, uh, en iets wat, wat, uh, wat de werkelijkheid overstijgt in het ideale uh, geval. En dat, dat gebeurt toch ook? Dus uh, dat maakt het voor mij ook helemaal niet zo, zo moeilijk om aan te nemen dat er. Uh een andere dimensie is, of dat, uh, dat God bestaat. Omdat het voor jou uh, uh, hetzelfde aanspreekt? Ja, omdat muziek ook zoiets is. wat, wat Je kan daar ook niet uh, de vinger op leggen. En toch is uh, het geheel is meer dan de som de delen. Dat heb je mooi gezegd, Hannes Minna. Er komt een uh, mail binnen van een uh, Zeeuwse man, Bram. En die schrijft... Uh... Ierseke brengt naast een wielrenner ook een pianist voor. Dat vindt hij leuk om te horen. Mag ik dat er even wat over zeggen? Ja. Ik heb daarmee op de zonderschool gezeten met Johnny Hogeland. Echt waar? <laughs> en hoe was dat? Was hij wel een beetje braaf op de zonderschool? Volgens mij was hij heel braaf, ja. <laughs> uh, maar dat op Ierseke, waar ik het dan weer over had... dat kent hij niet, hoewel die wel uit de buurt komt. Op Urk heeft hij wel van gehoord. En dat is omdat het een eiland was. Ik dacht dat het wel op Ierseke was. Wat denk ja, jij? Ja hoor, op Ierse, jawel. Ja, op Ierse, zeggen jullie. Maar jij spreekt ook gewoon dialect, toch? Ik spreek dat dialect nog wel, ja. ja. Kan jij deze mail eventjes gewoon in dialect? Ja, <laughs> Dat vind ik leuk. <laughs> nou, moet, ik, oh, moet dat nou echt? Ja, hi, hoe, hoe, hoe vertel je dat? Nou ja. Iese Bring Nessen, een wielrenner, ook nog een pianist, een pianist uh, woord. Leuk om te horen. Dat op Iese, dat ken ik niet. Het heeft iets heel of schoon acteur toch uit de buurt te komen. Wij op Urk, om maar dat een eiland was. Groetjes Bart. Ja, het, nou. klink, het, het, het, klinkt, het klinkt echt heel uh, hoekig en meer, heel mooi. Meer, meer kan ik er ook niet van maken. Nou, ik nee. vond het al heel wat. Hannes, wat ga je op je tegel zetten? Want ja, ik twijfel een beetje. Ik, ik, ik had iets bedacht. En toen, toen, toen zei ik tegen jou, het kan altijd beter. Ja. <laughs> dat sloeg eigenlijk meer op die zin die ik had bedacht. Maar ik twijfel nu of ik dat niet op de tegel ga zetten. Wat ja. zal ik doen? Nou ja, omdat je nog dat omslagpunt uh, verwacht, uh, uh, hè, dat je carrière opeens... dan zou ik zeggen, het kan altijd beter. Ik ga dat gewoon omschrijven dat vind ik ook. 14 januari ga je optreden in Antwerpen. Koningin uh, Elisabethzaal. Zaterdag is jouw muziekkeuze te horen in het programma Een Goedemorgen met op Radio 4. Ook hartstikke leuk. Je cd is er, hebben we al gezegd. En na ons komt zometeen het programma Twee Dingen... waarin Alice de Bruin praat met oud-journalist en mental coach Suzanne Piet... over wat het betekent om 65 jaar te worden... en waarom het zo belangrijk is om je grenzen te blijven verleggen. En dat kan op alle leeftijden, grenzen verleggen. Niet waar, Hans Hannes? Ja, tuurlijk. Daar ben je al mee bezig. Wil je je naam, ja, naam erop onderschrijven? Oh, vooruit. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Dank, meneer Minnaar. Dit was aflevering 2406. Wij zijn er maandag weer. Tot dan. Radio 1. Nee. stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Als iemand een auto sloopt.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 Meer weten? Kijk op ABN Bespaar ook op uw accountantskosten bij John Brands NBA Cubus Doetinchem. Dit is Radio 1.